...tegen de erfvijand de Spanjaard, ontstond in de Nederlanden de lust de vleugels wijder uit te slaan. Weg te komen uit het isolement, te handelen, te veroveren. Nog waren de Spanjolen en Portugezen, om over de vogelvrije muiters maar niet te spreken... ...sterker dan de jonge Nederlandse vloot. Daarom had men wel oren naar de verhalen van Plantius en Barens ...die voorrekenden dat de reis om de noord naar de lokkende rijke landen China en Indië... Niet alleen 1400 zeemijlen korter was, maar dat er dan ook niets te duchten viel van piraten onderweg. Willem Barens was een van Nederlands bekwaamste zeedieden. Vooral cartograaf van Niveau, die voordien de straten van de Middellandse zee schitterend in kaart had gebracht. Hij moest de weg vinden om de noord. Men ging ervan uit dat achter Nova Zembla een open zee begon en dat het dan nog maar kort varen was naar de rijkdom. Een kleine expeditie, bestaande uit twee schepen... vertrok in mei van het jaar 1596 uit Amsterdam. Gefinancierd door enkele rijke kooplieden... die de mannen een forse geldsom beloofden bij het slagen van de reis. Op 1 juni bereikte men al een gebied waar geen nacht bestond... en Weldra werd de eerste ijsbeer ontdekt en gedood. Vlakbij de plaats waar het gevecht plaatsvond, bevond zich een eiland dat vandaag de dag nog steeds als bereneiland op de kaart staat. De rollen werden weldra omgekeerd. Niet langer overvielen de zeelieden de beer, maar de beer de mannen. Willem Barents en schipper Jacob van Heemskerck beschikten tijdens hun reis uitsluitend over zeer primitieve instrumenten voor het uitzetten en het aanhouden van de koers, het tekenen van de zo belangrijke kaarten en het bepalen van de positie. Het meest betrouwbare instrument was nog het kompas, dat voortdurend werd gebruikt. Het kleine, stampende en slingerende schip werd geteisterd door woeste stormen en hoge zeeën. Soms miste het dagenlang. Onder die omstandigheden richtten Barens en van Heemskerk het vizier van de astrologen op zon of ster. Er kon echter niet nauwkeurig worden afgelezen. Barens hield zich vast aan theorieën die door astronomen waren uitgewerkt en in een groot aantal handleidingen waren verzameld. Aan de hand van tabellen berekende hij de hoek tussen horizon en polster of de om twaalf uur geschoten zonshoofden. Het eerste drijfeis werd gesignaleerd. De koude werd, het was augustus, allengs heviger. Het schip werd ook geteisterd door een hevige storm waarbij een deel van de verloren ging en timmerman Joris Christoffel... dagenlang nodig had om de schade aan boord weer te herstellen. Het drijfijs vermeerderde zich, maar ondanks alles bleef Willem Barens koppig optimistisch. Achter Nova Zembla moest de open zee beginnen. Men kwam ijs in al zijn verschijningsvormen tegen. Vers ijs in dunne laagjes, bros oud ijs in blokken, klompen en schotsen, kruiend ijs... Ijsvelden die een man of een beer konden dragen. Maar het gevaarlijkste waren de bedriegelijke ijsvelden. Bij dichte mist liep het schip ten slotte vast in het ijs. Er werd groot alarm geslagen. De gehele bemanning greep bijlen en koevoeten om het schip los te krijgen. Nova Zembla was vlakbij. De mist maakte nu plaats voor hevige ijskoude winden die het werken bijna onmogelijk maakten.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 De rest is zinloze arbeid. We nee. moeten ons nou snel beraden... ...of wat ons verder te doen staat. Alleen met Gods hulp we wij uit deze prikkelen. Ik vraag me af... of ...wat onder deze omstandigheden nog langer veilig aan boord is. Ik laat in elk geval de mannen doorwerken... totdat de geul rond het schip klaar is. Ja. Wat? Je hebt een flinke kou gevat, Timmerman. Vanavond gevoegd de kooi, hè. Zwetenbare zuik met een extra oorlamp.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 Met, met, met ons armoedje aan brandstof. Ja, wie had dat ooit gedacht? Die vrolijk wuivend afscheid namen van onze vrouw aan de afsakade. Ja. Ja. Daar? Wat? Daar? Wat? Zien jullie dat? Al die boomstammen en die stukken drijfhout. Water! Drijfhout? Klaas, het gelijk. Een riviertje. Ja, ah. Zoetwatertje!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 Hier is veel minder ijs dan eens op het open water. Nee, nee. nee. nee. nee. Deze. aan Deze. Deze. Die is ook nog wat te tillen met je bier. Ja, gaat wel, gaat Want door en door nat is het hout. Slecht gezag loopt de knieven. Ja, ja, tillen, de mannen. Eén, twee, twee, Eén, twee, drie. Ziet u wel, het ziet er wel te voor ons uit, zeg. we moeten over We moeten op God vertrouwen. Een andere weg is er niet. Ja, maar misschien komen we af. Aangezien die grote ijsberen ook nog andere dieren voor in deze groet rijden. Die wat aangenamer in de omgang zijn. Rendieren misschien?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 Gaat u nog een keer met de mannen naar het riviertje? Ja, dat was wel de bedoeling. Maar ze zijn nog niet geheel klaar met het timmeren van de sleeën. En de toestand van Timmerman Joris Christoffel bij me zorgen. Ja, ja, ja, Hij hoestte met de longen uit zijn keel. Neem hem een beetje in bescherming. Hij neemt de laatste dagen veel te veel hooi op zijn vork. Ja, ik sta met hem spreken, Barends. Aanstonds als ik de lading uit het schip heb. Goed. ...ga ik nou verder omhoud. En vergeet u niet de wapen te laten meenemen. Het is al een paar keer verzuimtjes op de band te hebben. Uh, kom klaar. Kom klaar. Tot ziens. En jij gaat mij helpen, Gerrit. Ik zou liever... Uh... Jij zou niks. Van Heemskerk heeft jou aangewezen om me te helpen... ...en niks geen uitvluchten... Want straks als iedereen terug is, is er niks zo belangrijk als een lekkere pot met eten. Maar ik zou eigenlijk liever zijn meegegaan naar het riviertje. Sta of... niet te pruilen als een klein kind. Je kunt de komende weken of honderd keer heen en weer naar het riviertje... om je uit de naad te lopen met het zware hout. Hier, pak aan. Die ton moet schoon, reinigen met zout water... en stook het vuur nog eens een beetje op. Daarna begin je hout te hakken. Maar uh, maak zoveel mogelijk de kleinere stukken op. Vooruit dan maar. Ik ga het vlees in de olie gooien. En daarna help je met de tonnen aan land te sjouwen. Uit de aanwijzingen voor de scheepskok: de kok maakt de spijzen schoon. Hij klopt en week de stokvis en verlucht derzelve dikmaal die zulks meer nodig heeft als andere spijzen. Eens deels omdat zij de meid zeer onderworpen is, anderdeels, deels omdat zij boven en voor de hand legt, al waar zij de meeste beweging ontvangt en bijgevolg de verderving meer onderworpen is. Gort en ertte... Hoe dichter gehouden en hoe vaster verpakt, als maar zuiver en droog in de tonnen zijn gedaan, hoe dat beter bewaard zullen worden. Het verluchten daarzelf is niet nodig, zolang de tonnen niet geopend worden. Maar als eens geopend zijn, moet het verluchten dikmaal geschieden, anders is er gevaar voor klonteren en verderven. Meel moet wel verzorgd en dikwijls gekeerd worden, want het bederft eerder als koren. Het vlees en het spek moeten wel voorzien blijven van pekel. Alle vaten die lekken moeten dichtgemaakt worden en voorts weer opgevuld. Gerookt spek en brood dat hard is moet dicht en droog blijven en hoe minder het geroerd wordt, hoe beter. Indien men vaten maakte hoger als gemeen die in vier of vijf bodems verdeeld zijn, als tot iedere bodem een opening of kraan was, doch zo dat de nattigheid van boven tot beneden mocht doorcijpelen en men de bodem stelde dat zij eruit genomen konden worden, gebruikshalve, dan zouden men zowel gepekeld vlees als drank langer als gewoonlijk in dezelfde goed kunnen houden... waarvan de oorzaak is dat dusdanige vaten minder bewogen zouden worden... en meer beschut blijven voor de uiterlijke lucht als andere. Help me eens even die vlees vleesdrager, Gerrit. Waar wil je hem hebben, kok? Uh, daar, een metertje of wat naast de tent. Het gaat zo aanstonds de ton in. Een mooi voorraadje. ja. Zeg, zie je dat ons schip steeds meer naar bakboord helt? Als we die voortmaken, dan kunnen we er nog een hoop verdriet aan beleven. Ja. Zet hem hier maar neer, de veer. Ja. Zo. Uh, ga nou nog even de kajuit in en kijk of je de chirurgijn een handje kan helpen. Ik ben zo terug. Hoe staat het met de tekening, <coughs> Alsjeblieft. Nou, wat vindt u ervan? Een beetje hoger. Een tegelijk stukje werk. hoop. Eh, ja. komt hier de ding. Paul in het midden. De trek moet absoluut gegarandeerd worden. Ja, ja. En de ramen vergeet je maar. Komt Dat zijn op, toch toch ja. gaten, schipper. In deze omstandigheden moeten we zoveel mogelijk warmte vasthouden. <tiekt> het zal toch moeilijk worden. Kijk, kijk, hier heb ik de deur getekend, hè? Ja. Op het zuiden. Er is overal sta-hoogte. Ja, ik zit momenteel alleen om, om hout te collega zoals u ziet. Er <coughs> moet Rappen niet meer vooruit komen, want stilzitten is niks gedaan. Ik, ik moet de mensen aan het werk houden. Vanzelf, vanzelf, vanzelf, maar spaar je toch een beetje, Timmerman. We hebben jou nodig. Ah, flinke kou, anders niks. Ik, ik heb ze veel pittiger gehad, schippen. <coughs> ik zal straks een extra brandweidje aan de kok vragen, hè. Timmerman, spaar je nou. Je loopt te zweet als een otterman. Je hebt koorts hoort je ja. kop. Zo er is straks, maar ja. één, drum die schipper, en het is poot aan werken. Ja, ja. <laughs> het luie zweet moet eruit. Ja, ja, ja. Ja, ja, alles goed en wel. Maar ik wil je straks wel graag mee terugnemen naar de Nederlanden. Dus, dus uh, de schipper denkt dat, dat we bij beter weer straks. Het schip is verloren, dat staat voor mij de boven uh. water. Barens wilde nog niet aan, maar ik weet zeker dat er met dit schip niet naar China waren. Als het nou in deze dagen door al dat ijs zoveel opdondels <tul> krijgt. Wat ja. moet het dan wel niet worden als de bok straks inzet en de storm over het ijs jagen? Zoals de ja. vorige keer in oktober. Ja, daar da da was ik bij, schipper. Om bang te zijn. Hallo, alo, alo! Vieren! Vieren! Alle de zijn tegeven! Goedemorgen, Barens! De mannen die hout zijn gaan halen hebben de musketten meegenomen. Er zijn er nog een paar aan boord. Elke keer hetzelfde liedje, maar jolie. Stukje, helemaal weer, dacht. Ik ga de top in. Als ik eens een stuk op de hoorn wassen? Misschien schiet dat de weer aan. Ja, proberen kunt u het altijd. Maar ik weet het niet, hè. Help is aan boord. Help! Help, nee, hans! Hartelijk, nee, nee, nee, nee. Hartelijk, lachen om. laat zich niet van de maaltijd afhouden. Dat gaat ons kostenlijk oh, Laat dat geblazen maar, Klaas. Dat is kinderwerk. Vier gered! En ik raak. Uit oh, scherp zetten! is. Ah, onze Gerrit de vier. Kijk, kijk. De ander neemt ook de kuiler <laughs> Daar komen we dan met een beetje geluk en godsgenade weer vanaf. Mannen, maar ik waarschuw jullie voor de laatste keer. Als jullie hier aan het timmeren zijn... en er zijn in het vervolg geen wapens op de man... dan wordt er gestraft, ben ik duidelijk. We halen de ingewanden van de beer eruit en bevriezen hem. En later zetten we hem voor ons huis. En bij de terugvaart gaat hij mee naar Amsterdam. Ik heb nog nooit zo'n mooi exemplaar gezien. Gerrit! Goed gedaan, joh. Goed gedaan, <tie> <tie> <tie> uh, uh, uh, Als ik maar... Als ik maar geen krampen krijg. Djoeke moet komen. Die heeft er verstand van. Djoeke zal me helpen. In de tuin. Achter het huis. Vlak bij de muur. Daar. Daar zal het vandaan komen. Hij, uh, hij heilt. Uh. Het Gaat hem slecht. Uh. Een aantal later. Heb ik al een keer of drie gedaan. Ik zal hem deze drank naar binnen gieten. Haalt je het. En we moeten Gods gedaan afsmeken voor de arme drommel. Hij ligt al een dag of twee te zweten en te heilen dat het een aard is. Ik wil dat jij je beste dranklaar maakt voor dat de Timmermans chirurgijn. Het mag ja. hem niet slechter gaan. We hebben hem nodig. Geen man mag hem verloren gaan. Het is in uw hand. En in die van God, Schipper. En in die van God. Ik doe mijn uiterste best, maar ik ben ook maar een mens. En niet op de hoogte van schere wegen. Ik zeg zelf, doe wat je kan. Ik zal hem een andere drank geven en opnieuw besmeren met zelf, Sommige chirurgijns, vooral die op het platteland... Zijn als jong maatje bij de kapper begonnen. Velen konden niet behoorlijk lezen en schrijven, maar de baardschrappen lukte al aardig. Echter, met het bedienen van de scheerklanten leerde hij niet de kunsten van de chirurgijn. Hij sloot zich dus aan bij het gilde en zocht een chirurgijn van het armenhuis bij wie hij in de leer kon gaan. Intussen had de aspirant-chirurgijn een paar boeken over ontleedkunde en geneeskrachtige kruiden gekocht en zich een stel lancetten aangeschaft. Het kwam erop neer dat de leerjongen een paar jaar maar wat aanklungelde en zoveel mogelijk de kunst afkeek bij bedrevene collega's. Voor het begin van zijn loopbaan zocht hij een plaats als barbier en chirurgijn op zee. Daarna, na enkele zeereizen, was het gemakkelijker om werk aan vaste wal te krijgen. Cornelis Bontekoe merkte over deze chirurgijns op. Nadat zij over de grote water hebben gezworven en zonder fundament het ellendig scheepsvolk als beulen gepeinigd en mishandeld hebben, beschouwen zulke brekenbenen hun opleiding als voltooid en durven zij zich als volleerde meesters in het vaderland te vestigen. Er werden lange dagen gemaakt om de werkzaamheden zo snel als mogelijk klaar te krijgen. Het schip kwam langzaam geheel leeg van goederen, die alle bij elkaar werden opgeslagen in een grote tent die gemaakt was van de zeilen. We moesten met sleeën steeds naar de rivier om nieuwe balken voor het huis te halen, maar gelijkertijd een grote voorraad hout aanslepen om te gebruiken voor de brand. Vele maats liepen met kapotte lippen vanwege de gewoonte bij het timmeren wat spijkers in de mond te nemen. Door de aanhoudende vorst vloeren de spijkers vast aan de lippen en met veel misbaar verwijderde de chirurgijn de spijkers. Willem Barends en Van Heemskerk joegen de mannen op, omdat ze bevreesd waren voor de naderende koude periode. Het schip lag er vreemd en doods bij, geheel afgetakeld, scheef gezakt tussen de enorme ijsvelden, die het nu zo'n centimeter of dertig omhoog hadden getild. Zolang het huis nog niet klaar was, sliepen we nog aan boord van het schip. Ik had van tevoren geweten had. Ja, ja, ja, ja. Weet alles maar, ik vond tevoren. Ja, hetzelfde geld, zeg ik. Voor meer geld had ik nou op een of ander schip naar het zuiden kunnen zitten. Gaan. Ja, ja. Om geënterd te worden door de Spanjolen, Om over de Duinkerken kapers maar te zwijgen. Ja, ja. Mensen, ja, ja. mensen dan niet zo kankeren. Ja, dat precies. We hebben twee zieken aan boord. Goede slaap kan niemand kwaad. Ja. Ik heb de timmerman volgegooid met drank. Ik heb hem uh, gereeds krachtige kruiden gegeven. Dan slaap je tenminste de nacht goed. Ja, ze willen het tenminste niet uit moeten, omdat het schip valikant kan verkeerd glijdt. Van Aijlen, Heet hij het? Nou, dit denk het wel. Jonge kerel, ik sleep hem er wel doorheen. Ja, maar de ogen van de timmerman staan op dood als je het mij vraagt. Het komt allemaal door die vervloekte kou hier. Ja. Dit is nog maar het begin. Moet je opletten of we een maand verder zijn. Zo wil ik aan boord niet gesproken hebben, mannen. Is dat duidelijk? Ja, natuurlijk. Ja, we ja. moeten toch realisten blijven, niet? Ik kon je tijd beter gebruiken door God aan te roepen. Want hij zal het al besturen en regelen. Prijs de heer, want hij is groot, zo is dat. Ik ben naar de schilder. Prijs de heer. Het is mooi gesproken. Ja. Ondertussen zitten wij hier om met de blauwbekken. Ja, precies. Uh. En als ik dan denk aan al die aardige dierentjes die rijk bij elke haven naar Eenoog gaan uit te zien... dan ja, wordt het me treurig om het hart. Vertrek wat op de Weet je nog die keer dat we slaven hebben gevaren, Eenoog? Ja. Ja, daar zaten ook pronte wijven bij, niet hè? En dat de hele meute plots in opstand kwam? En wat? Zaten ze als beesten in het ruim, die stakkers? Stakkers? Kom je daar maar bij? Ja, nee, geen stakkers dan. ...om als vee te worden behandeld. Ah, het is maar ja. hoe je het bekijkt, Schiedam. Ja, ja. Kijk eens. Die mensen worden verkocht. Zeker, zeker. Maar er wordt ook voor die zwarte gezorgd. Ja, Ze krijgen hun eten... Uh, Schone lijfgoed, ja. nou dat is in Moreland andere komt. Ja, vertel ja. maar verder één Ge Laat uh, van Schiedam maar filosoferen hoor, Die is veel te teerhartig. Ja, ja, om de drommel niet teerhartig. Ja, maar ik hoef het toch wat door niet elke keer met één oog eens te zijn, Als ja, we me nou krijgen. <laughs> komt kruipen ze bij mij niet bij hoor. Ja. Voor mij geen. van uh, slavernij blijft, hoe je het ook bekijkt, mensontwaardig. Ze willen niet anders van Schiedam, ze willen niet eens anders. Uh, uh, uh, alleen die keer, dat was onder Afrika dat wij het hebben meegemaakt, dat was een hitte. En we hadden er al een stuk of vijf overboord moeten zetten. Ja, het ah, blijft er riskant te handel, hoor. Ja, het was bloedheet en de zwarte zaten in het ruim aan ketens. Tenminste, dat dachten we. Ja, en plotseling, hè, alsof de duivel ermee speelde, liep ja. er één en nog één. En in een mum van tijd liepen ze allemaal als apen over het dek te springen. De schipper deelde als de donder de musketten uit de schieten. Schieten! Maar bang, maar helemaal niet. Nee. De zwarte drongen op naar onze verblijven. De stuurman en de schipper stonden achter, bovenop. De zwarte klommen als apen zo rap in de mast. Als apen, ah, ik zeg het. Als ze gebruikten apen. de touwen. Dat hadden ze bekwaam afgekeken van ons. Ja. Maar het heeft de hele middag geduurd voordat we het weer terug hadden in het ruim. Een stuk of dertig zijn er neergeknapt. Echt? Ja. En dat schreeuwen van die zwarte, is niet om aan te horen. Of het, of het gevaarlijke apen zijn. Hmm. Uh, een andere uitdrukking wil men je in de kop schieten. De de er kwam amen. er een naar binnen. Stond bij de deur en wist niet wat te doen. Hij zag ons zitten draaide zich om, en voordat hij de trap op was, had ik hem in het ondergeschoten. de zee zag rood van het bloed, want uh, ze hebben gewoon rood bloed hoor. Ja, ook ja, ja. al zou je dat niet zeggen. Ja, ik heb ze, oh, ik nee. het ook gezien hoor. Hier. Ja. zie je mijn hand, blauw van de kou. Ja, als je maar niet uh, pimpelpaars wordt van schiedam. Ja. Hou het in de gaten. Ja. Rijf dat het ja. Of straks ze maar eens een beetje flink tegen elkaar. Ja. Jullie hebben hem ook praten. Ah, eh, kijk, kijk, zo ziet Ziet natuurlijk uh. lekker warm. Maar we moeten iets vinden voor onze handen. Want voor je weet verliezen ze straks af. Uh, ja. ik hoop dat we recht dat we tegen die tijd vertrokken zijn. Uh, ja, tja, ja, ja. Oh. Al werkelijk één Eenoog. Uh, Hoezo? Uh, nou, nou. Waarom bouwen we hier een huis, uh, Maar Voor, uh, ai, je kan niet weten, een uh, beetje zekerheid. Tje. Maar toch niet om, om hier de ganse winter te bivakeren? Je kan geen kant op, man, neem dat nou van mij, Jan. Je zal je in het onvermijdelijke moeten schikken, Eenoog. Wel zo door nu! Wie was dat ook alweer in de herberg? Die zei dat dat allemaal best meeviel en gouden bergen beloofde. Dat was Schipper van Heemskerk. Ja. Daar ben ik dan eens eventjes fraai ingestonken. Denken jullie werkelijk dat. Uh, uh... Oh, jongen, jongen, jongen, jongen. <coughs> mannen de volgende vloek blijven weer geteld voor het nieuwe houtransport. Oh. Jij... Uh, jij... Oh, oh, uh, jij... En jij ook één oog. naar de weg, wezen. De steen staan bij de sloepen. Zeg, schipper. Oh. Ja? ja? In alle ernst. De maten hier vertellen... Ja, kijk. Voor mij is het de eerste reis, begrijpt u, <laughs> richting Noord. Overal ben ik al geweest. En iets op de mouw laten spelen is er niet bij, maar... Uh, ik zou weten of de maat hier me een loer draait. Kom op, kom op, kom op. Dat maakt een beetje voor, hè. Wat wil je nou precies weten, Eenocht? Wel, de maat zegt dat er alle kans in zit... dat we hier voorlopig moeten blijven bivakeren. Nou ja, dat was niet mijn bedoeling. Nee, maar op één in hoop dat jij dat mooie vracht... wij van Napels voorlopig niet opzoekt, hoor. We zitten vast in het ijs. En Barends en ik, wij denken dat het ons de eerstkomende tijd niet lukken zal het overwater water achtermogen zijn te bereiken. En teruggaan, daarvan wil Barends niks weten. Ja, als we terug zouden kunnen, ja. Als we ja. terug zouden ja. kunnen, ja. Nou, we vooruit. Nog een paar verlachten. Het is gebeurd. Kom, ja. Ja. Ja. Van Heemskerk en Willem Barends maakten spoed met het huis. De toestand van timmerman Joris Christoffel ging zien de rogen achteruit. Hij was een van de oudste bemanningsleden en spaarde zichzelf geen moment. Het huis moest klaar zijn voordat de poolnacht inviel. Gebeurde dat niet, dan was leiden in last. Er werd zoveel mogelijk hout uit de rivier gesleept. Ter plekke werden de bomen van wortels en takken ondaan. Vanwege de felle kou waren de mannen genoodzaakt voortdurend in beweging te blijven. Toch werd het werk met de zaag traag uitgevoerd. De poolnacht zou in november beginnen en duren tot eind januari, begin februari. Er zouden maanden volgen waarin het absoluut duister zou blijven op Nova Zembla. De mannen moesten zonder een sprankje licht hun uren en dagen zien door te komen. De aarde draait om de zon, maar de aardas staat scheef ten opzichte van de richting waaruit het zonlicht komt. De Noordpool, precies op het topje van de aarde, valt daardoor in de winter buiten de bundel zonlicht die op de aarde valt. Daar is het dan ook zes maanden lang letterlijk zo zwart als de nacht. In de zomer staat de zon aan de andere kant van de aarde, of beter gezegd, de aarde staat aan de andere kant van de zon. Dan is het op de Noordpool zes maanden achterin licht en op de Zuidpool zes maanden vol slagen duisternis. waarschuw meester Barends, schipper. Het loopt af met onze timmerman. Hmm. Het is een asem, awesome. hè? Hij krijgt steeds minder lucht. Piepen naar Rochland ligt de brave man te kooi. Het is wel treurig om juist nu te verliezen. Zonder Christoffel, zonder zijn leiding hadden we zeker nog op het ijs gestaan. We waren gaan beunhazen. Het doet me verdriet om te moeten verliezen. Ja, ja. Ik probeer alleen nog maar zijn pijnen te verzachten door hem te verdoven. Maar uh, halen zal dit niet, zo voorspel ik u. Laten we naar hem toe gaan, Van Heemskerk. Ja. Misschien heeft hij ons al wat te zeggen. Ja, hij heeft op al onze tochten naar de nood meegevaren, Joris Christoffel. En ik heb nog nooit iemand getroffen die zo overweg kon met hamer gaan en zagen. Het is een mirakel. Timmerman Joris Christoffel had zijn sporen als scheepstimmerman reeds op diverse expedities samen met Barens en Van Heemskerk verdiend. Hij was een rappe werker, die vooral onder moeilijke omstandigheden zijn mannetje wist te staan. Storm op zee en de wind was nog maar nauwelijks gaan liggen of Christoffel was al in de weer om de schade op te nemen en met bijtels, schaaf, hamer, bijl, koevoet en zaag de ravage zo snel mogelijk te herstellen. De bouw van het huis op de eeuwig bevroren bodem van Nova Zembla was een ander staaltje van zijn kunnen. Hij werkte van tekeningen af en hoewel hij... Door zijn ziekte de bouw van het huis niet heeft kunnen afmaken... ...was hij toch degene die de belangrijkste aanwijzingen voor de voltooiing gaf. Er werd gebouwd, zoals dat werd genoemd, op Noorse wijze... ...waarbij de balken door een uitsparing in elkaar vallen. Het huis bevatte geen ramen en slechts één zo laag mogelijke deur. Om wind en kou zoveel mogelijk te weren... ...werden er tussen de balken eerst watten... En daarna het kostbare fluweel dat aan boord was gestopt en aangeklopt met hamers. De kostbare rollen fluweel in de fraaiste kleuren waren bestemd voor gezaghebbers die Barends en Van Heemskerk op hun tocht naar China en Indië hadden gehoopt te ontmoeten. met Van Heerlem? Uh, die knapt op. Die wordt beter. Binnen een week is hij op de been. Heb je voldoende medicijnen je gehad? Ik denk wel dat we het uitzingen, schipper. Maar uh, bidden en om Gods genade smeken kan in een situatie als deze natuurlijk nooit geen kwaad. Vanzelf. Vanzelf. Ja. Nou, wat meer tijd hebben moeten we de mannen eens toespreken. Ja, ja. De tucht erin houden. Want we moeten met elkaar in dit verlaten land betere tijden afwachten. Brandewijn? Hoe kom jij daar aan? Mondje dicht. Ik moest in de kombuis wezen en er stond een vaatje open. Ik heb er een paar kroesjes uitgenomen. Maar dat, dat, dat is toch... Moet je slok? tegen die vervloekte kou. En dat gesjouw met die rotbalken. Je mag je eigen toch niet bestelen. Kom aan, er is genoeg. Wat dacht jij dat Barens en Van Heemskerk s'avonds innemen voor het slapen gaan? In elk geval niet onze brandewijn. Ik weet het zeker, want ik ben er vaak genoeg bij geweest. Hier, neem het slok. Voor de anderen het gewaar worden. Nou... Dat smaakt puik in deze kou niet. Zo, dat is het laatste vrachtje. Meer kan de slee niet tussen. We gaan zo zoetjes aan terug, mee, jong. Hoe vaak heb jij hem dat al in het geheim geflikt, oog? Geen woord erover. Of ik sla je kop van je romp, gegarandeerd. Maar ik kan hem nou helemaal niet zonder een hartversterkertje. Mensen. Moet af en toe wat drinken. Zeg, deze... Deze kan er nog wel bij. Ja. Je mag gerust weten... dat ik een dag of twee geleden dacht... Ik dros. Ik ga er van door. Ik hou het voor gezien. Ja, je kan nergens heen, hoog. Je komt nog geen tien kilometer ver. Precies. Dat is mijn probleem. We zitten als ratten in de val. Als ratten. Het enige wat ons overblijft is met elkaar deze ellende onder ogen te zien. Anders is het helemaal geen harde. En het stelen moet je laten, Eenoog. Het is die sleelood zwaar? Nou, nog een keer of wat op en, neer en het is voorlopig gebeurd met het showwerk. Ik neem gewoon een voorschotje op wat mijn is toekomt. Anders is het niet. Hoe zou de timmerman dat maken? Het een oude taai. En dat van mij aan. Ja, het gaat steeds slechter met hem. Dat heb ik wel gemerkt de laatste dagen. De timmerman heeft zijn laatste adem uitgeblazen. Hij is zojuist overleden. God hebben zijn ziel. Och. Hier kijk, zelfs de tekeningen van het interieur heeft de brave borst voor ons afgemaakt. Ja. We moeten hem met de gehele bemanning begraven. Maar hoe? Ja, dat is een probleem. Die grond is zo hard bevroren dat het ons niet gelukkig zal iets uit te graven. Dat bekijken we later. Legt hem af, chirurgijn? Ja. En zijn warme kleren en schoenen zal ik onder de maats verdelen. Zo heeft Christoffel het gedeeld. Goed. Laten we ons buiten wagen van Eemskerk. En een plaats zoeken waar de Timmermans een eeuwig rust vindt. Ja. Ik stel voor dat jij je nou dagelijks bezighoudt met de afwerking van het huis van Eemskerk. Ja. Ik zal al mijn aantekeningen en tekeningen gaan verzamelen. Zullen we... Zullen we naar die rivier lopen? Misschien vinden we daar bij, die, bij de bergen plaats voor de timmerman. Ja, ja, ja. laten we gaan. Ja. Het belangrijkste is dat we goede moed houden. De onzekere afloop, dit gehele gebeuren en nou weer de dood van de timmerman. Dat komt bij de mannen wel eens omslaan in lamlendigheid. Zeg, maar voorlopig hebben ze daarvoor nog geen tijd. Ze zijn veel te druk bezig met het huis dat klaar moet. Maar straks, als we opgesloten zitten in ons straks. huis. Ach, meester Barend, we moeten de schone schijt maar ophouden. En trekt zich nu voor en daar dader nogal op. We moeten er het beste van maken wat menselijkerwijze mogelijk is. Kijk, daarachter. We kunnen onze timmerman toch wel een echte begrafenis geven. Ja. Ja. Wat denkt u van deze plaats? He. Hier, zo in die kou. Ja. Kunnen we de kist afdekken met een sneeuwlaag? En er in elk geval een kruis op plaatsen. Ja. Ja, laten we men niet verder zoeken. De kou kan nog wat uitgeschrept worden. Ja, dat zal nog aan. dat oh, ja, is. Knalhard, is overal, overal is de grond meters en o, meters die bevroren. Nee. Bikkelhard. Komt er met de beste wil van de wereld niet door. Nee. Laten we de mannen verzamelen en de timmerman zo snel mogelijk te laten hier bewijzen. Dan jullie de kist even over. Voor het laatste stuk. Ja. En hier? één oog. Ja. Heret, en van Sterrenburg. Help. Ja. Eén. Twee, twee, en ja. Is Help. Nog ver gaan, schipper. Nee, nee. daar bij die berg. We ontdekken een kou. Als Is die wind maar wat af nog? Die wind breekt je laatste weerstand. We bijna. Hoop je dan maar met mij weer vooruit te kunnen we wat sneeuwetje. ja. ja. ja, ja, ja, ja. ja. Mannen? We zijn hier samen om onze dappere timmerman de laatste eer te bewijzen. We denken aan zijn arme vrouw, die onwetend van zijn dood naar zijn terugkomst uitkijkt. God heeft het anders gewild. We hebben er ons als simpele zielen bij neer te leggen en kunnen slechts deemoedig het hoofd buigen als laatste groet aan een goed mens. Ik heb ongeveer vier jaar samengewerkt met Joris Christoffel. En in al die tijd is er nooit één wanklank tussen ons geweest. <kijntje> Niets was hem te veel. Gij hebt dat zelf kunnen waarnemen tijdens onze laatste storm, toen hij dag en nacht bezig was om het schip weer op te kalifateren. <kijntje> Zijn grootste verdienste is echt het bouwen van het huis waarin wij nu de winter moeten doorbrengen. Ik stel nu voor dat we bij zijn kist als laatste eerbetoon een lied te zijner ere zingen. God hebben zijn ziel. Och voor de... wordt gebouwd op 76 graden noorderbreedte en 68 graden oosterlengte. De lengte van het huis is circa 16 ellen, de breedte 10 ellen en de hoogte ongeveer 4 ellen. Het onderste deel wordt geel gemaakt van drijfhout. Het bovengedeelte wordt uit anderhalf duimstikke dennenplanken aaneengespijkerd. De planken zijn 14 tot 16 duimen breed. De huiden van de geschoten beren komen nu goed van pas. Sommige maats gebruiken de huiden om er een jas van te maken. Hoewel zwaar te dragen, geeft het een beste beschutting tegen de koude, die met de dag heviger wordt. Ja. Goed. Nou, dan komen hier de vijf kooien aan deze zijde. En ruimte voor de scheepskist hieronder. Precies zoals het helemaal van een dag dat helemaal daar de aardappel. En uh, de plaats voor het vuur, schipper? Wel, uh, daar zit de schoorsteen. dus precies het midden. En dan komt hier komt de plaats voor het vuur. We bouwen het af met stenen. Ja, daarvoor zou je ook wel eens kunnen zorgen, Kop. Ja, stenen haal ik uit het schip. Ik moet wel een hulpje hebben bij het en weer en ja. Neem dat Gerrit de Veer in één op voor. En denk ja. aan dat je ook een partie stenen aansleept dat je toch bezig bent als voetverwarmers om straks de kooi begin in te duiken. En waarom wij zo beter zijn, wat u ja. schip? Ja, daar kan ik je niet aan helpen. Ja, ja, we zullen elkaar moeten troosten met verwarmde stenen, hoe treurig dat ook is. dan uh, had ik ja. ook nog wat. Ja, maar laten we uh, nu eerst even punt voor punt de bouw doornemen, man. Anders wordt hij dan weer warm, hè. Ja. Jullie drieën gaan de te plaatsen. En de kok gaat met Gerrit de Veer en één oog de stenen uit het schip halen. Ja. Goed? De rest blijft al binnen. En dat werken aan het interieur. Uh, moet poot aan gewerkt worden, de dagen worden het steeds korter, mannen. Nou, vooruit jullie aan de bak, schipper. Ja, wat wil je vragen, chirurgijn? Nou, ik stel voor om van uh, twee vaten die we op elkaar staan, <coughs> waarvan het een de bodem wordt geslagen, een zweetbad te maken. <coughs> een zweetbad? Ja, een zweetbad. Ik ben in het noorden geweest, schipper, en men heeft er baat bij. Vanwege de gezondheid van de maat, dacht ik dat het misschien wel... Uh, je bedoelt een uh, met hete stenen gevuld vat waarover dan water wordt gesmeten, ja. noem je dat een zweetbad? Ja, de huidporen gaan open. En, oh. uh, men bezweet zich als een otter. Daarna voelt men zich er echter wel bij. We moeten ons erop instellen dat we de buitenlucht zullen moeten missen en hier in deze kleine ruimte onze dagen gaan slijten. Ja. En dat brengt een toestand mee van heb ik jou daar. Als we ons daarbij niet een beetje aanpassen, dan vrees ik dat, uh, dat veel maat ziek worden. En dan is het leed niet overzien. Ja, ja de toch moet gewaarborgd blijven. Ja. Nee, je hebt gelijk, chirurgijn. En vraag de kok om wat vaten. Laten hij en anderen die zo aan stond de steen aanslepen je helpen. Nou, ik had gedacht om het zweetbad hier. Hier, hier in deze hoek te plaatsen. In die hoek. Ja, ja. ja dat is goed gedacht. Chirurgijn, goed gedacht. En, en dan komt de poepdoos daar. He? Kan gelijk mee begonnen worden. En dan voor de olielampen moeten er haken en in de wanden komen en ook aan de zoldering. Ja, dat doe ik, schippen. Juist, en dan zetten we onze klok... Straks, daar heer Schipper. Ja? Wat, wat leggen we op de vloer? Oh, maar dat is geen probleem. We hadden bijna een kwart van ons ruim volgeladen... ...met geschenken voor de vorsten van China en Indië. Sleep dus de mooiste tapijten maar uit het ruim. ze hier maar in. Gefeliciteerd, mannen. Met het plaatsen van de dakbinte. Nou is het huis spoedig gereed. Het grootste werk is gedaan. Ik stel voor, als jullie daar allemaal mee content zijn, om het huis te dopen als het behouden huis. Een mooie ja, naam. Nou. Ja. Ja. Ja. Met God's hulp zullen wij ons belangrijke werk voortzetten, gezamenlijk en hopelijk zonder kleerscheuren. Door middel van gebed zullen wij ons wenden tot God, onze almachtige beschermer. Alleen met zijn goede wil zullen wij behouden terugkeren. We drinken er een glas wijn op. Driewerf, zij, voor het behouden huis. zij. hoezee, zij. De stemming onder de maats was iets beter geworden toen zij zagen dat de werkzaamheden aan het huis snel vorderden en het huis in elk geval een schuilplaats kon zijn tegen de bittere kou. De eerste dagen na de begrafenis van de timmerman was de stemming allerbelabberst geweest, te meer daar al het bier, opgeslagen in het ruim, bevroren bleek. Op een vuur werd het kostelijke vocht ontdooid, maar toen bleek het nauwelijks te drinken. De kok had gelukkig alle vaten wijn bij tijds naar het huis kunnen brengen, en ook alle andere etenswaren. Een voorraad toereikend voor maanden was uit het ruim overgeplaatst naar het behouden huis. Het schip werd steeds onbewoonbaarder en kader. Het gehele bovendek was gesloopt voor de dakbinten van het huis. Rijteniers, één oog. Deze kist en bakken moeten naar het huis. Wees er voorzichtig mee, want hierin zit jaren werk van mij opgeborgen. Vraag ook aan een paar anderen of ze direct naar het schip komen om te helpen. Dan is de zaak geklaard. Dat zijn twee, vier, zes, zeven kisten en drie bakken. We moeten die komen te staan? Zet ze voorlopig maar in de buurt van de klok, vlak bij mijn kooi. Ik zal er een geschikte plaats voor zien te vinden. Kom, kwij. Ja, die moeten we hebben over onze sloepen. Die moeten we zo veilig mogelijk opbergen, want je begrijpt... Het schip kan als opgegeven worden beschouwd. Ja, het is zo gavend. Dat betekent dat we in de sloepen een paar honderd mijl voor de boeg hebben. Ja. Ik zie het niet anders, hoe een treurig en angstig vooruitzicht het ook is. Dat is het, ja. In vertrouwen kan ik jou wel zeggen van Heemskerk... dat we onze koers naar China en Indië verkeerd hebben berekend. En we zijn toch nog te laat uit Amsterdam vertrokken. Ik ben er echt van overtuigd dat we te vroeg of laat slagen. Want denk maar niet dat dit mijn laatste reis naar de Noord is. Zo waar als ik Barends heet. Maar dat betekent dat wij met onze sloepen niet voorzichtig genoeg kunnen zijn, want verliezen we die... Dan is het met ons gedaan. Laten we goede instructies geven en de boten zo ver mogelijk aan land trekken. MUZIEK Een stukje mannen, ja, Dat zijn we daar. Eén, twee, nee. één, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Zo, Iedereen naar de linkerkant. Ja. En kantelen. Ja. Ja. Ja. Ja. De Spanen gaan naar het behouden huis. En laat niemand ze per ongeluk verstoken. Het kleinzeil en de masten van de sloepen ook naar binnen. En van Heemskerk. Laat de dus sloepen afdekken met wat lappen zeil die met stenen vastgezet moeten worden. Dus we hopen dat de beren ze niet ontdekken als slaapplaats. Ja. De beren moeten bijna gedaan zijn. Die zoeken als het gaat winteren hun hol op en komen er pas tegen het voorjaar weer uit. Daarvan hebben we elk geval geen last meer. Dat is maar goed ook, want zo langzamerhand slinkt onze munitie voor aardig. Als we nog eens wat willen vangen, zullen we met vallen moeten werken. Ja. Na een maand hard werken was het behouden huis geheel klaar. Er waren honderden tochten gemaakt van het schip naar het huis en van de rivier naar het huis. Van Heemskerk had ondanks het feit dat het schip muur vast zat het anker uitgegooid. Hij wilde geen enkel risico nemen dat het schip ons zou ontgaan. De dagen werden steeds korter. Steeds vroeger viel de duisternis in. Waarbij men werkelijk geen hand voor ogen zag. Alles was pikken donker om ons heen. De polnacht zou al ras aanbreken. De tijd dat de zon niet boven de horizon zou uitkomen en alles tot een dodenrijk zou maken. Er was nog één probleem en dat was een ieder over het hoofd gezien. Een voorraad zoet water. Dan moeten we nog maar enige keren naar de rivier gaan, want daar is zoet water. We blijven niet naar de rivier gaan als hier. Dat bepaal ik wel. En we dan kunnen we geen ijskompen laten smelten. Dat kost vuur en dus hout. En dat wil ik niet verkwisten. Juist, de kok heeft gelijk. Nu kan er nog goed water uit de rivier worden gehaald, maar straks, als we een paar weken verder zijn, is er alles bevoren. Ja, we staan er geen middelen om van het schone, zoute water. Ja, zeker, Klaas-Andries. Er zijn boeken vol over geschreven, maar die hebben we niet. Water hebben we nodig, schipper, hoe je het bent of keert. Als ik die grappenmakerij van de boer had geweten... Ja, wat dacht je van mij? We zouden binnen Dat een paar soort te... gepraat dult ik niet, mannen! Geen gelaag en geen mop voor nu, dat kunnen we er niet bij hebben. Hoe je dat toestand ook vervloekt, we zitten hier allemaal in hetzelfde schuitje de kokkie heeft water nodig, punt uit! Water dat stinkt kan met kloppen en aan de lucht blootstellen, ook door inwerping van leem- of potaarde die daardoor gevrongen wordt, gezuiverd worden. Als men oud en stinkend water kookt, zal het een betere geur bekomen. Wanneer het water bitter is, vermengt men het met een weinig meel, hetwelke als het gezonken is het water een zoeter smaak zal doen hebben. De spongaten van de watervaten worden met blik gedekt. Doch wanneer het water begint te stinken, zo heeft men niet te doorboren, want als het water lucht krijgt, zal het minder stinken. Om in hoge nood vers water te bekomen, zal men huiden en beestenvachten nevens het schip buiten boord steken en zo de douw vergaren en ook de dampen uit de zee, welke zoet zullen worden bevonden. Om zoutwater zoet te maken, giet men volgens overlevering in een koperen of ijzeren distilleerketel een ton zoutwater. En strooit daarin één pond fijn gestoten talk, zijnde een soort van taaie glas, ook wel marienglas genaamd. Als dat tezamen goed omgeroerd is, moet men een goed vuur onder de ketel stoken en het water braaf laten opkoken, stoppende de ketel boven dicht toe, zodat er geen wasem uit kan vliegen. Dan zal het water bovenaan zoet en goed zijn, en op de grond van de ketel zal men het zout vinden. Ten slotte besloot de schipper ondanks alle tegenwerpingen van de maats... met een aantal lege vaten naar de rivier te gaan... om van daar zoet water te halen. Ik heb drie mannen nodig die me vergenzullen. Ja, schipper, ik ben de kwaadse niet, maar je moet begrijpen... nog? Uh, ja. de Jans, ja. van Haarlem... Voel jij je man genoeg om de tocht naar de rivier en terug te maken? De buitenlucht zal je goed doen. Laat ik het maar proberen, ja. ja. Nou, dan gaan we nu op weg. Vergeet de musketten niet mee te nemen. Mannen, dankzij uw noeste vlijt. <tie> dankzij de goede zorgen van onze onvergetelijke timmerman. staan wij nu in het behouden huis. dat ons door Gods goede tierenheid werd geschonken. en ons zal beschermen tegen de ijzige poolkoude. Ja. Ja. We moeten er samen doorheen. En dat zal ons alleen lukken met Gods hulp. Ik stel voor dat we alle zingen op de eerste dag in ons nieuwe huis. God is onze toevlucht in der nood. Mannen, pak de instrumenten en laat ons zingen. Oh. 20 oktober sliepen we voor het eerst allen in het behouden huis. Het vuur in het midden bleef dag en nacht branden, maar toch was het verre van warm. Wij wasten onze hemden, maar het was zo koud dat ze direct bevroren als ze uit het warme water kwamen. Onze schoenen bevroren en werden keihard. We konden ze niet langer gebruiken. Van belang is, man dat de voeten niet bevriezen. We dragen drie of vier paar kousen over elkaar en beginnen onze eigen klompen te snijden. Wie het niet kan, vraagt mij om raad, want mijn vader heeft het mij in mijn jonge jaren deksels goed geleerd. Hier, dit hout snijdt het best en beitels liggen hier. Het uitboren zal ik doen, dat vereist wat ervaring. We moeten nou zuinig zijn op elk stukje hout. Aan de slag, mannen.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 en Gert de Vier door Paul van der Lek Hans Karsenberg speelde Pieter Vos, Hans Vierman Hans Vos en Hans Hoekman Evert Jacobs gezegd één oog Frans van Haarlem werd gespeeld door Dries Klein Lennart Hendricks door Donald de Marcas en Simon Reiniers door Ger Smit Olaf Wijnands was Dunker Jans Floor Koen Joris Christoffel Job van der Donk Jacob van Sternburg. Konmeijer, Karsten Hooghout. En Jan Wechter, Klaas Andries. De commentaar werd gesproken door Barbara Hofman en Gerrie Mantel. De muziek werd uitgevoerd door Karen Visser, Koosje Wijzenbeek, Hans Wesseling en Donald de Markas. Technische realisatie, Beer Gertenbach, Ton Prudon en Max Westra. De regie had Ad Leupel.